Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het aantal asielaanvragen is dit jaar gehalveerd... in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral het aantal asielaanvragen van Syriërs is sterk gedaald... maar ook uit Jemen en Irak kwamen minder mensen naar Nederland. Hetzelfde geldt voor Turken en Eritreërs. Het aantal zogenoemde nareizigers dat naar Nederland komt neemt wel toe. De CWS-cijfers zijn gebaseerd op informatie van de IND... Migratiedeskundigen betwijfelen of de dalende asielinstroom in Nederland een gevolg is van het strenge asielbeleid van het kabinet. Ook in andere Europese landen daalt het aantal aanvragen. Een Oekraïnse journaliste die in 2023 verdween... is maandenlang gemarteld in Russische gevangenissen. Dat blijkt uit een reconstructie van buitenlandse media. Voor haar verdwijning deed ze verslag in Oekraïns gebied dat Rusland heeft bezet. Het lichaam van de journalisten werd in februari overgedragen aan Oekraïne... samen met honderden lichamen van gesneuvelde militairen. Volgens Oekraïne ontbraken er organen van de vrouw... en vertoonde haar lichaam veel sporen van marteling... Ook had ze brandwonden op haar voeten, veroorzaakt door elektrische schokken. Verder zou haar tongbeen zijn gebroken en dat zou duiden op wurging. De grote stroomstoringen in Spanje en Portugal hebben aan zeker vijf mensen het leven gekost. De slachtoffers komen allemaal uit Spanje. Vooral het gebruik van stroomgeneratoren leidde tot gevaarlijke situaties. In het noordwesten van het land kwamen drie mensen om door een koolmonoxidevergiftiging... nadat ze het binnenshuis een generator aan hadden gezet. In Catalonië moest de brandweer minstens negen keer uitrukken door problemen met stroomgeneratoren. En In Madrid overleed een vrouw die een kaars had aangestoken in haar huis, waarna er brand uitbrak. Dan nog het weer. Vanavond koelt het snel af. Vannacht blijft het op veel plaatsen helder met hier en daar wat mist. Het wordt 5 tot 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Op de Wadden wordt het 20 graden. In het binnenland rond de 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Eén file nog in onze regio. Die staat op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Kapotte auto op knooppunt Nieuwmeer. Twee rijstroken zijn daar dicht. En daardoor drie kilometer file en tien minuten vertraging.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 Ik draaide het nummer, Spring is hier, in het eerste uur... Uh, door Miles Davis en Gail Evans... van hun concert uh, de West LP. Maar nu is hier de interpretatie van Hank Jones en zijn vrienden. Spring is hier.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 leaves will reappear, it knows its emptiness, it's just a time of year, the frozen mountain streams of April melting strings, how crystal clear it seems, you must believe in spring,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 It's merely that it knows you must believe in spring Just as a tree is sure its leaves will reappear It knows its emptiness is just the time of year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 je moet...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 I'm going to go to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 Wave van jazz... die over Europa... en ook over Nederland kwam... na de Tweede Wereldoorlog. En op 4 mei... denk ik dat het goed is... om aan die muzikaal... dat muzikale tijdperk... ruim aandacht te besteden. Naast natuurlijk ook... andere jazzmuziek. Dank voor het luisteren... en graag dus tot volgende week. We gaan eruit met Max Roach... Clifford Brown op trompet, Harold Land op tenor, Richie Powell op piano, George Morrow op bas, en de meester Himself, Mac Roach, op drums. George Spring.